Het weer, de regen trekt weg, later wel opnieuw buien, maar soms ook zon. De maximumtemperatuur stijgt naar 12 graden en vanavond wordt het overal droger. Dit was het NUS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan uh, wat lange files in de Randstad. De dagelijkse files zijn wat langer door het herfstachtige weer. Op de A1 naar Amsterdam, tussen Naarden en Muiderslot, 7 kilometer. En daardoor weer viel op de A6 richting Muiden, 13 kilometer voor het Knobbert Muidenberg. A7, Horenzaandam bij Weide Wormen 7 en ook uh, 7 kilometer op de A9, Alkmaar Amstelveen voor het knooppunt Velzen. En voor Badhoevedorp staat er weer 13 kilometer. A12, uh, Utrecht Den Haag bij Noodorp 7 en op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Geldermaalse 18 kilometer door een ongeluk en daar is uh, één rijstrook afgesloten. A20 richting Gouda tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein, 8 kilometer file.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 www.zfmzandvoort.nl Why? She's thinking, how did I get here? wondering why. This sadly, it's true how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Is it a man of history? It seems like She's got an all right job, but it's not a career See you soon. Ja, ja, vandaag zijn we begonnen met uh, toch wel wat uh, druilige regen in de ochtend. Uh, het is inmiddels droog, er is nog een kleine kans dat we nog een waterdun zonnetje gaan krijgen, maar veel zal het niet uh, worden. De temperatuur komt ook niet hoger dan uh, 13 uh, graden vandaag. Later vandaag gaat het toch weer wat waaien. We krijgen daarbij kans op zware windstoten... en mogelijk met een snelheid van 90 km per uur. Staat niet in verhouding tot wat we maandag hadden, maar toch een forse wind. De temperatuur gaat vannacht dalen naar een graad of 10. Morgen geregeld een zonnetje, maar het draait toch vooral om de buien. Vooral in de middag kunnen dat fikse buien zijn met...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 Bekend van radio, telefoon en andere narigheden. En Roberto Kachelpieper stelt natuurlijk weer wonderschone intro van...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 Don't to the Let your problems surround you there are movie shows downtown maybe you know some little places to go to Het uh, voetbalveld van uh, SV Zandvoort uh, Joop van Hets Joop van Hets aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort, DVVA Joop, goedemiddag Ja, Goedemiddag Willem, Elisa is inderdaad uh, Zandvoort, DVVA. En De wedstrijd is een kwartier later begonnen De reden heb ik geen flauw idee van Ik weet alleen dat de scheidsrechter het van de oude heeft gemaakt en dan krijg je nog het gedoe met het pasje controleren. Dan moet iedereen op een rij gaan staan. En dan pak je elk pasje en ga je kijken of je er wel bent. Dat teemt ook wel enige tijd in beslag. Dus we zijn nu pas in de vierde minuut bezig. En uh, ja, het is spijtig om te zeggen. Maar in de tweede minuut is nog op, uh, op een achterstand gekomen. Een corner van DVVA voor van gezien van de linkerkant. van precies op de blonde uh, krullen van uh, de spits van DVVA. Een hele lange jongen. Die speelt al een poosje trouwens. En uh, ja, toen was... Uh,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 Ja, dat ja. Ja, zeg het even, Willem? Een zes punten wedstrijd eigenlijk, zoals we dat noemen, ja, mogen, toch? Ja, hij feite wel, ja. Ja, ja, ja, zo klopt. Dat klopt helemaal. Soms, het moet hier eigenlijk winnen. Eén punt hebben ze weinig aan, daar blijven ze nog steeds onderin staan. Dan komen, krijgen ze drie punten bij. Ja, wie zal het zeggen? Bijna, laten we zeggen, over 85 minuten weten we meer eens in die geest. Ja. Dat is op het ogenblik eigenlijk het begin van de wedstrijd, Wim. Ja, we en hopen dat, dat, uh, dat we snel weer wat ja. van je horen, dan, nou, hopen Dat ze antwoord. Nou, uh, en dan het positieve natuurlijk. Ja, uiteraard eh, Joop, daar gaan we vooruit. Oké. Okay. Okay, oh, tot straks. Graag, tot straks dan. Oké. Okay. Van Zandvoort op zaterdag. Na het nieuws van drie uur gaan verder met Zandvoort op zaterdag. Met hopelijk goed nieuws van Joop van Es. Vanaf het voetbalveld van de wedstrijd SW Zandvoort DVVA. Waar de stand op dit moment nog 0-1 is.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 It's your formidable Formidable Hey, bris, nie pati da syna